Van 12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De vermoedelijke pleger van bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin is dood. Agenten kwamen de man van 24 op het spoor... nadat hij was gefilmd door bewakingscamera's en zijn telefoon was gelokaliseerd. De man bleek in zijn auto te zitten en reed weg toen hij werd benaderd door de politie. Even later zette hij zijn wagen langs de kant van de weg en blies hij zichzelf op. Hij was op slag dood. Omdat onduidelijk is waar hij de afgelopen 24 uur is geweest... roept de politie iedereen in Austin op waakzaam te blijven... Op verdachte pakketjes. De Russische antidopingautoriteit blijft onder verscherpt toezicht staan van het WADA. Het Wereldantidopingagentschap geeft als reden dat Rusland nog steeds ontkent dat de staat wist van het dopingprogramma. Het Internationaal Olympisch Comité heeft juist na de winterspelen besloten om het Russisch Olympisch Comité weer toe te laten. Het WADA vindt het nog te vroeg voor een minder strenge aanpak. Het CDA-raadslid Robert Vloedgraven uit Raalte stapt op... nadat hij seksueel getinte berichten had gestuurd aan een vrouw van 29. Ze was niet gediend van de sexting... maar zegt dat ze moeilijk nee kon zeggen door een angststoornis. De berichten stopten pas toen haar echtgenoot ingreep. Er volgde een gesprek tussen de vrouw, het partijbestuur en het raadslid. Vloedgraven mocht naar eigen zeggen van het partijbestuur zelf bepalen... of hij na de verkiezingen terugkomt in de raad. Dat doet hij dus niet. De as van kosmoloog Stephen Hawking zal worden bijgezet in Westminster Abbey. Hij krijgt zijn laatste rustplaats naast het graf van de beroemde natuurwetenschapper Isaac Newton. Hawking overleed vorige week op 76-jarige leeftijd. Hij wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd, onder meer door zijn onderzoek naar zwarte gaten. De begrafenis van Hawking is zaterdag. Het weer, vrij zonnig, maar ook wolkenvelden en kans op wat motregen. Het wordt een graad of 7. Morgen eerst nog wat regen, mogelijk wat natte sneeuw. Smiddags droog en ongeveer 7 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2? Ik zit hier met een uh, ik zit hier met een, rot, een rot potloodje maar ik mag hier helemaal niet stemmen. Nou ja, je, je hebt toch wel een stem. Ja, ik heb wel een stem. Ja, maar die zit hier met een rood potlood. Maar ik mag hier helemaal niet stemmen. Wat ga je er dan mee doen? Ja, dat ben ik niet. <lacht> nou ja. Ik ben benieuwd. Ja. <lacht> de ja, ja. de dag ik... wordt rood gekleurd vandaag. Ja, nou, denk ik niet. <lacht> <lacht> <lacht> ik ben niet van rood, hè? <lacht> Ik weet het niet. <lacht> Oké, okay, uh, nou, het is, uh, het is weer 12 uur geweest. Het is woensdag, het is dus 21 maart. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk, en vergeet niet te stemmen. Hè. Zorg nu eens dat het gewoon weer eens een lekkere hoge opkomst wordt, want dat u eh, blijk geeft van interesse in uw woonomgeving, nou ja, toch wel belangrijk, hè? Je mag nu zelf meebepalen. Ja, daarom. En als je niet stemt, moet je ook niet zeuren. Nee, doen we niet. Nee. Goed, dus in ieder geval de verkiezingen zijn geopend. We gaan ook uh, proberen in deze uitzending misschien hier en daar wat contacten te leggen. Met uh, kijken hoe het, hoe het gaat in Zandvoort met het stemmen. Uitslagen komen pas na negen vanavond natuurlijk. En volgens mij wordt dat ook live uitgezonden via CFM vanuit de krocht. Als ik het goed begrepen heb tenminste. Dus uh, vanavond ook weer een leuke reden om naar CFM te luisteren. Want dan hoort u de uitslagenavond. Uh, vanuit Theater de Klocht, Als ik uh, het allemaal goed heb begrepen hoor. En vanaf, volgens mij heb ik nu al de eerste uh, reactie op de telefoon. Ja. Dat ga ik niet in de uitzending doen. Maar we hebben gevraagd om even een stembureau aan de lijn te krijgen. Volgens ja. mij beeldt die nu terug. Oh. Dus daar ga ik zo direct even op. Ja, nou, ik hoop het. Dat Weet dat je wel. trouwens dat je ook uh, het raadgevend referendum is? Ook vandaag hè? Ja, dat vind ik zo'n onzin. Daar doe ik echt niet aan mee. Nee, doe je dat, je dat niet uh, nee, daar doe ik niet aan mee. Kijk, het staat al. Uh, uh, ik vind. Al die mensen die daar heel veel waarde aan toedichten... Dat is, dat is gewoon waanzin. Het is raadgevend. Ja. Je kunt er niets mee. Die wet staat al vast. En uh, ze gaan echt niet luisteren naar... of dan nou... En trouwens, uh, ze gaan echt niet luisteren naar dat referendum. Dat wordt gewoon uh, als niet te zaken doen aan de kant geschoven. Daar denkt de premier iets anders over. Huh? Daar denkt de premier iets anders over. Nou, de premier is zelfs een groot tegenstander van referenda. Dus die... Uh, <lacht> Nee, daar gaan ze niks mee doen. We gaan het zien. En daarbij, ik zag gisteravond toevallig gisteravond een onderzoekje dat het aantal voorstemmers, het aantal tegenstemmers zwaar gaat overtreffen. Dus dat is dat nogal een verschil. Hmm. De voorspelling was ongeveer 56 tegen 39 procent. Dus wat ik, wat ik gezien heb gisteravond, dat was natuurlijk de voorspelling in één vandaag. Ja. Dus en... dat, dat, ik denk dat dat allemaal niet zo veel voorstelt. Wat wel een zekerheid is vandaag. ja. We hebben hele lekkere muziek. Ook dat nog. En, en we veel hebben, cultuur. En we hebben ook heel veel cultuur. En er is een weerbericht. En er is een weerbericht. En er is ook nieuws. Zo. En het is vandaag de geboortedag van een van de aller, aller, aller, aller, aller, aller grootste componisten ter wereld. Hmm. Hier dat is doen. de geboortedag van vandaag. <lacht> ja. Het is wel heel lang geleden. Maar... Het is naar mijn idee, in mijn, mijn opvatting, gewoon de allergrootste componist. Die, maar je hebt hele... alles vergeten. He? Alles, ja, alles, alles, alles, alles, ja. Alles, ja, ja. Alles, alles, ja. Goed, okay. En uh, nou ja, Ron, uh, je hebt weer heel veel cultuur, cultuur Ook, bij elkaar. Ge... En op de fiets, hè? Op de fiets? Ja, dat hoorde ik verleden week namelijk, dat ja. je alles op de fiets deed. Ja, Oh, dat heb je gehoord. Ja, dat heb ik gehoord. <lacht> <lacht> ik luister mee, hè. <lacht> oh, jij zat mee te luisteren. is Hoe hij dat eventjes oplost allemaal. Ja. Oké, okay. nou ja, dat is goed. Hé, hey, maar we gaan beginnen. Ja, graag. En ik ga beginnen met die allergrootste componist aller tijden. En uh, daar kan ik nog iets over... Ik ga geen muziek van hem draaien, hoor. Daar is uh, CFM Klassiek op zondagavond voor. Maar ik draai vandaag even iets. Wel een melodie van deze man... Uh, maar dan, dan verpopt, zou ik maar zeggen. Maar uh, daar wou ik nog even iets over vertellen eigenlijk. Uh, voor Gelijk maar even. Want uh, het is natuurlijk bijna Pasen. Ja. En uh, dat betekent dat er heel veel uh, gaat weer natuurlijk in het land gaat gebeuren met de Matthijs-pensioon. En uh, dat wou ik even vertellen, dat uh, ook CFM daar aandacht aan besteedt. Namelijk op Goede Vrijdag tussen twee en, en 5. ja, vrijdagmiddag, non-stop... Uh, wordt de Matthäus uitgezonden. En dat uh, gaat uh, gebeuren onder de uh, presentatie van Dolly Tempierik. Die gaat dat uh, regelen voor u allemaal. En uh, dus, dus als u echt een mooie uitvoering wilt horen van de Matthäus Passion, uh, vrijdagmiddag uh, 30 maart, dus vrijdag over een week, tussen uh, 2 en 5 uur. Uh, is het dus Matthäus tijd. En hij wordt helemaal uitgezonden. Van begin tot eind. Zonder onderbreking van nieuws en reclame. Dus uh, u gaat hem dus uh, in zijn geheel horen. Hoeveel, en, uh, uh, hoeveel verschillende uitvoeringen zijn er? Oh, daar zijn er zoveel van. Oh Dat weet je niet weten. Maar zoveel. jij gaat de mooiste regelen. Eh uh, nou, ik niet. Uh, Dolly gaat het Dolly, regelen, ja. maar Dolly gaat het doen. Maar ik heb alleen een advies uitgebracht over de uitvinding die ik persoonlijk het mooist vind. Maar de, ook daarover zijn natuurlijk weer heel veel verschillende Net meningen. Net als dat uh, raadgevend referendum, jouw. Ja. Uh, <laughs> nou, nee, maar kijk. Je hebt natuurlijk allemaal je, hebt allemaal in je smaak. Ja, dat en, is waar. Uh, ik vind de originele, de meest barokke uitvoering van Ton Koopman, vind ik de allermooiste. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat niet mooi vinden. Maar dat moeten ze dus lekker zelf weten. Maar die wordt dus uitgezonden. Die wordt uitgezonden. Dat ga ik luisteren? Ja, dat is een prachtige uitvoering. De, de, de, juist omdat die man heel dicht bij, uh, ja, zeg maar, toch de denkbeelden van Bach zat. Oeh. Maar ik zal er nog wel iets over vertellen. Ja, heel graag. Straks, strakjes even. We gaan nu eerst gewoon even lekker uh, artiest in het licht zetten. En, uh, het gaat natuurlijk niet om exception, hè, dat u dat niet denkt, want uh, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar ik, maar ik vond, ik denk, nou ja, als je dan toch de grootste componist uh, uit de klassieke muziek, Johan Sebastian Bach, uh, even wil uh, gedenken, dan doen we dat gewoon op deze manier. En dan noemen we dat zondag wel weer eens een keer met in CFM Klassiek of zo. Want dan kan je dat ook doen. Maar het is vandaag de geboortedag van Johan Sebastian Bach. 21 maart 1685 is het gebeurd dat deze man, die een genie zou blijken te zijn... en daarmee toch wel heel erg invloedrijk was in de klassieke muziek... eigenlijk misschien wel het meest invloed van het rijk van allemaal... Uh, geboren werd uh, in Duitsland. En, uh, nou ja, u weet dat hij is ook nog vrij oud geworden. Hij overleed weer in 1750. En uh, ja, de man heeft natuurlijk de wereld heel veel moois en onsterfelijks uh, nagelaten. Waaronder natuurlijk uh, wat, zeg maar, zoals we dat dan noemen, profane muziek. Muziek uh, die, die schreef in de tijd van dat hij aan de hoven van de hertogen en zo in Duitsland... Uh, fungeerde als kapelmeester En voor de rest eh, daarna natuurlijk ook veel religieuze muziek. En, en ja in deze tijd, vlak voor Pazen... ...dan is natuurlijk die Matthäus Passion is weer eh, het, het hot item. En er zijn tientallen, zo niet honderdtallen... ...uit verschillende uitvoeringen van... In Nederland live en ook op de plaat. En noem het maar op. Goed, nou, dat dus even. En nu hoort natuurlijk de R uit de Tweede orkest van de heer Bach. Uh, gespeeld in dit geval door Exception. Ja, dat is dan ook een aardig eerbeton. Niet waar? Ja, vind ik wel. Goed, nou, eens even kijken. We gaan naar de drie, We gaan naar de drie in één. Ja. Drie in één. in één. En die is vandaag van de Doobie Brothers... Een heerlijke 3 en Ja, ging niet helemaal goed in het begin. Maar dat komt, er stond nog een versie in van een nummer die ik lelijk vond. Die had ik er al in staan, maar die had ik vergeten eruit te gooien. Maar uh, dat is dus gauw hersteld. Uh, want we moeten wel de goede versies hebben. Natuurlijk de leuke versies. <lacht> Sorry. Even kijken hoor. Waar zit ik nou? Oh ja, Hier. Nou, Doobie Brothers dus. En dat is een band die uh, al heel lang actief is, al begin jaren uh, 70. Een Amerikaanse rockband die dus afkomstig is uit San Jose. San Jose. In Californië. En de kern uh, wordt gevolgd, uh, gevormd door de zangers-gitaristen Tom Johnston en Pat Simmons. De band is vooral bekend. Van hun uh, hits. Long Train Running, oh, What a Fool Beliefs... en uh, Listen to the Music. Nou, What a Fool Beliefs, daar ben ik dan niet helemaal mee eens. is wel een hit van ze. Maar dat is niet de originele formatie. Want daar zat Michael McDonald al bij. En uh, de nummers die u hoorde van ze... dat waren echt wel drie knijters van hits... uit de zeg maar, beginperiode. Begin jaren 70. Listen to the Music. Eerste grote hit die ze hadden. En daarna China Grove... Van het beste album dat ze naar mijn idee ooit gemaakt hebben. Namelijk The Captain and Me. Daar stond ook Long Train Running op. Maar uh, er staat nog een ander nummer op. En dat is toevallig mijn favoriete Toobies liedje. En dat is China Grove. En dat, ik heb expres ook de daarom zet ik die begin even uit. Want dat was een hele lelijke versie van dat nummer. En uh, ik heb natuurlijk de studio versie uh, heb ik liever. Die klinkt natuurlijk veel mooier. China Grove dus. En als laatste hoort u eh, het prachtige long train running. We gaan nog één artiestje in het licht doen en dan komt het nieuws. Uh, ik kan u alvast vertellen dat we met twee stembureaus straks contact gaan hebben. Eén eh, om kwart voor één gaan we praten met Pluspunt. En onze razende reporter Dolly de Perik, die gaat naar het stembureau in Oud-Noord. En dat horen we om kwart over één, hoe het zich daar allemaal eh, toe gaat. Hoe het daar allemaal toe gaat, zo moet ik het zeggen. Dus. We hebben actueel nieuws voor u vandaag. En dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Goed. Uh, nog één plaatje. En dat is een hele oude. Dat is uh, Artiest in het Licht. Uh, de man is uh, volgens mij uh, zijn geboortedag vandaag. Hij leeft al niet meer, dat denk ik. Nou. Zijn naam is Otis Span. Artiest in het Licht. Ain't nobody's business. I'm trying. Crying, jabbering, don't whisper All day, my neck Ain't nobody there yeah, And we do Oh, to spend ja, dat is toch even lekker. Zelfs Ron vindt het lekker. Nou, het is een hele oude blues, hoor. Ik ben zo blij. Ja, waarom, waarom ben je blij, Ron? Nou, als ik uh, zo'n goed stukje blues hoor. Ja, dat is, dat is mooi. Dat is heerlijk om naar te luisteren. Otus Spen, dames en heren. De man is geboren op 21 maart 1930 en overleden op 24 april... Uh, 1970. Dus auto's zijn niet geworden. Net, net aan zijn 40ste gehaald. Dat wel. En, um, ja, veel meer informatie zie ik hier niet. Dus, uh, daar zult u het even mee moeten doen. Maar het is in ieder geval een blues pianist. En dat was ook zeer duidelijk te horen. En zanger, natuurlijk. Otus Span. En het is zijn geboortedag vandaag. Uh, we gaan naar het nieuws rond. Want, ja, uh, uh, ja het leven gaat door. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Op de Zeeweg bij Overveen is dinsdagavond voor de derde keer in korte tijd een overstekend hert aangereden. De bestuurder reed rond half acht in de richting van Bloemendaal aan zee... toen het ter hoogte van camping Bloemendaal een hert overstak. De automobilist kon het hert niet meer ontwijken, waarna een aanrijding volgde. Het hert overleefde de klap niet. Ook de auto liep schade op. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto weggesleept. En vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle 18-plussers kunnen dan tussen half acht ochtends en uh, negen uur s avonds naar de stembus. Er kan worden gestemd op een van de elf politieke partijen die in Zandvoort meedoen. Er zijn tien stembureaus en het maakt niet uit naar welk u gaat om uw stem uit te brengen. De stembureaus zijn open van half acht ochtends tot negen uur s avonds, Behalve het stembureau in Nieuw-Unicum dat is open vanaf, uh, vanaf tien uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor de kiezers met een lichamelijke beperking. Neem uw uh, persoonlijke stempas mee, die u per post ontvangen heeft, en een geldige legitimatie. Dan dinsdag vond er een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Zandvoortenweg te de Aardenhout. Bij het ongeval brak een boom af, die vervolgens het verkeer belemmerde. Een buurbewoner kon zijn landrover gebruiken waarvoor hij gemaakt was. Hiermee kon men voorkomen dat de brandweer moest worden gealarmeerd. De boom en de ravage is natuurlijk inmiddels opgeruimd. Een pasgeboren baby met ademhalingsprobleem is onder politiebegeleiding van het Spaarne Gashuis in Haarlem-Zuid overgebracht naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Op de A9 en de A28 was een rijstrook afgesloten om de drie politiemotoren en de ambulance ruim baan te geven. De pasgeboren baby had na de bevalling geen ademhaling meer en moest worden gereanimeerd. Nadat de baby weer een ademhaling had en stabiel genoeg was om vervoerd te worden is de begeleiding van de politie gestart. Via Rijswaterstaat uh, werd vrij Vrijbaan gekregen middels een rood kruis op de eerste rijstro van de snelweg vanaf de Rijksweg A9 tot aan de Rijksweg A28 in Utrecht. De begeleiding is vlot verlopen en de baby is met ademhaling binnengebracht in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Dan pr het uh, proces van de Hanemse Hels Angels gaat donderdag van start. De meervoudige kaam van de rechtbank Noord-Holland heeft maar liefst 26 zittingsdagen uitgetrokken voor de berechting van de negen leden van de Hells Angels Haarlem en de vrouw van de president van het chapter. Deze en volgende week verschijnen de gewone leden van de motorclub voor de rechter. In april zijn zittingsdagen ingeruimd voor het kader van de lokale chapter. De president Lysander de R, de financiële man Frank L en Richard van der L, de sergeant of arms, oftewel de man van de wapenkamer. Dan de verkeersupdate voor Zandvoort. Er zijn geen meldingen. Dat is mooi dan. Leuk, hè? Ja, ja. Nou, dat, dat is nog wel weer leuk dat er geen meldingen zijn. Oké. Okay. ZFM Lunch. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust Weerbericht luidt als volgt. Ja, dan weer het weerbericht van Rico Schreuder. Er zijn op deze woensdag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad op 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en later in de nacht gaat het regenen. De west- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad op 3. Morgen is het bewolkt en regenachtig... De matige wind waait uit het westen tot noordwesten en de temperatuur stijgt opnieuw naar maximaal graad of 7. Vrijdag blijft het weer droog en schijnt af en toe de zon. De wind waait uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 9, wellicht 10 graden. En in het weekend schijnt, schijnt zondag de zon volop en zaterdag zijn er nog wolkenvelden en is een enkele bui mogelijk. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur ligt dan rond de 10 graden. by your side. Woman, gezongen door uh, Neil Young natuurlijk, en, maar dat project heet de Blue Note Café. Maar dat staat hier uh, onder mijn lijstje op, onder Neil Young. Nou, die zong het ook, dus dat ja. maakt niet uit. Hé, hey, uh, we hebben aan de telefoon uh, meneer Van Esveld, en dat is uh, meneer van de, voor een van de twee voorzitters van het stembureau bij, uh, bij Pluspunt. Ja. Meneer Van Esveld, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Bedankt dat u even in de uitzending wilde komen. Uh, wij zijn natuurlijk uh, heel erg benieuwd uh, of er al iets te zeggen is over de opkomst uh, vandaag uh, bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de opkomst is uh, minder als natuurlijk bij de landelijke verkiezingen. Maar het is redelijk. Het loopt, loopt constant wel, wel door. Uh, heeft u enig idee, In een klein percentage, uh, is daar al iets van te zeggen of dat nog niet? Nou, dat is moeilijk te zeggen, omdat we met, uh, met twee aparte uh, tafels zitten. Ik okay. kan het van één tafel redelijk zeggen, maar het is, het is niet helemaal te overzien. Nee, nee. En, en, en wat interessant is, um, uh, de, de verhouding tussen de, de, de stemgerechtigden: zijn er veel meer ouderen of jongeren, of is het ongeveer gelijk? Uh, het zijn veel ouderen. Veel ouderen? Ja. Maar de jongeren die zijn natuurlijk naar school ook. En die zullen waarschijnlijk vanmiddag nog wel langskomen, denk ik. Ik ja. Ja, dus verwacht ze nog wel, de, natuurlijk. Ja, ja. Oké, okay. oké. Okay. Nou, uh, hoe laat kwam nou de eerste stemmer uh, bij u uh, aan, de, aan de tafel? Uh, die stond om half acht al uh, voor de deur. Meteen bij opening? Ja. Meteen... Dat zijn de meest enthousiaste mensen? Ja. ja. Die, had, die had vast een wekker gezet. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Maar goed, uh, de, u heeft nog een lange dag te gaan, uh, want uh, het, het duurt tot 9 uur, hè, vanavond? Het duurt tot 9 uur en daarna mogen we aan de slag voor het uh, tellen hè, van alle stemmen. Ja, en hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Uh, dat uh, gaat met een paar extra tellers erbij en de stembureauleden. Ja, ja, maar het, uh, no, lekker oude wets gewoon, uh, de, de stembussen worden gelegd, alles op de grond en tellen maar. Alles op de grond en tellen maar. Ja, ja. En wordt dat ook nog dubbel geteld? Eigenlijk. Uh, we houden wel de vinger aan de pols, okay. als dat nodig is. Ja, dan mag niks fout gaan. Nee, nee, nee. nee. En hoe laat verwacht u dan de eerste uh, stand te kunnen zeggen? Of, of, of nee, komt er geen hangt, tussenstand? Het hangt een beetje vanaf van, uh, hoe de dag verder verloopt natuurlijk. Maar er komt geen tussenstand. Wij zullen rond 11 uur zo'n beetje wel klaar kunnen zijn. Maar reken maar op 12 uur dat alles duidelijk is. En waar, ja. waar gaat dan de uitslag uh, naartoe? Uh, wat die, wordt er... gaat naar, die gaat naar de gemeente gelijk. En is dat, is dat op het gemeentehuis of is dat in de, in de krocht? Uh, dat is in de gemeentehuis. Echt? In het gemeentehuis. Het schijnt, uh, ja, daar, daar komt later een mededeling, geloof ik, over. Ja, ja, ja. Want... En, uh, dat moet u even bij de gemeente navragen. Oké, okay, dat gaan we lekker even navragen. Hartstikke fijn dat u even, voor, uh, even wat, uh, een verslagje wilde doen in uh, de uitzending. En uh, ik zou zeggen, nog een, uh, nog een lange, maar prettige dag. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Bedankt. Hartstikke bedankt. Doe, Tot fijn. Dag. dag. Dag. dag. Hij krijgt applaus ook nog. Terecht. Ja, gewoon terecht applaus. Van een dag hoor. Ja, dat is het ook. Dit is een uh, nieuwe van Anouk. Weer eens in het Nederlands. Goed mee, vlucht naar buiten toe. Want de zon is fel. En de lucht weer mooi blauw. Ik heb ongeduldig gewacht op jou. De vogel zingt, ik zing met hem mee. En geniet van alles. De gele groen, ik geef de warmte. Afvondzon danst in de lucht en vooral dit moois ben ik eeuwig dankbaar. Ja we krijgen weer. toch steeds weer te verrassen, hè, die dame. Heerlijk. Ja, ik vind het niet echt des Anouks, zo'n zo, zo liedje met ik hou van jou. Zo. Maar dat maakt het weer zo leuk. Ja, dat is wel apart. Dat ik heb wel een keer de eer gehad om bij een concert, een geheim concert van Anouk te zijn ja. geweest. Op een geheime locatie, mag ik ook niet zeggen. Nee. En dat speelde zij met twee gitaristen en voor des niks. Ja. En dat was zo fantastisch. Ja. Okay. Dat was de introductie van haar Nederlandse, eerste Nederlandstalige nummer Dominique. Ja, ja. Goed, okay. dat er zijde. Ja, dat is, ook, dat is ook zo mooi. Maar ik vond het al verrassend dat het, toen voor dat Songfestival met Birds kwam. Ja, ja. Dat is ook een totaal ander verhaal dan wat je van haar natuurlijk gewend bent. En dit is ook weer zo'n liedje. Nou ja, Lente heet het. En het is nieuw. We gaan nog een artiestje in het licht zetten. Ja, laten we dat maar doen. Dat lijkt me best wel goed. De zon schijnt op slot buiten. Dus staat, staat hij vol het licht artiest in het licht en het gaat over Solomon Burke when your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone Don't you feel like a crime Don't you feel like a cry? For well, here I am a The smell of her perfume. Don't you feel like a crime? Een, uh, een hele dikke, ontzettende dikke man. Dat is <laughs> op het laatste van zijn leven. <laughs> en uh, ja, uh, apart verhaal natuurlijk van deze man. Hij werd geboren, dat uh, kan ik u dan ook wel vertellen, in Philadelphia. Dat gebeurde op 21 maart 1940. En hij overleed op Schiphol uh, in Harlem meer, Schiphol, dus op 10 oktober uh, 2010. En dat was uh, ja, zo'n Amerikaanse soulzanger die aan de wieg stond... van uh, het ontstaan van de Amerikaanse soulmuziek. Uh, en ja, hij was onderweg naar, uh, naar Nederland... voor een optreden met de dijk, uh, de band de dijk, in Paradiso. En dat ging dus helemaal fout, want hij overleed op Schiphol aan een hart in stilstand. Dat was het twee keer uh, gebeurd met hem. Ja, Solomon Burke, grote hit. Natuurlijk had hij met onder andere Everybody Needs Somebody To Love... Wat van hem is, dat kent u allemaal. Onder andere van de Blues Brothers en natuurlijk van de Stones en van nog veel meer anderen. En uh, uh, de, wat u hoorde was een liedje dat ook door... Onder andere de Pretty Things en de Stones is opgenomen. Cry to me. En dat was Solomon Burke. Ja, en het is weer bijna tijd voor het internationaal uh, van 1 uur. Dus uh, Ron, uh, je kan even je, je broodtrommeltje openen ja. maken en even, even, even eten en zo. krekker. cracker. Hè? Mijn Je cracker. Wel <laughs> ja, gezellig. Maar aan de andere kant van 1 uur zijn we er weer, hè? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, we zijn er weer. We gaan eerst uh, leuk even een uh, leuke conferentie doen. En uh, dan gaan we aan het culturen. En, en Dolly komt nog. En Dolly komt nog, ja. Dolly die gaat even naar een stembureau toe. En uh, om rond kwart over een... dan uh, horen we haar verslag... van hoe het op het stembureau... in Oud-Noord toe gaat. Maar ik heb geen stem meer hoor. Wel ja man. Ik zag laatst wel een, een, een, leuke, een leuke op, uh, op de, een van de social media staan. Dat vond ik wel een, leuk, een leuke quote. Uh, stemmen gaat alleen bij muziekinstrumenten. Politiek blijft vals spelen. <laughs> Wat een vertrouwen. En nu gaat het anders. Denk je dat het nu anders gaat? Nee. Jij hebt er ook niet zoveel vertrouwen in, hoor ik ook. Ja, maar ik ga wel stemmen. Ja, ik ook. Ik, straks als ik terug ben in Beverwijk... ga ik vanuit het station gelijk naar mijn stembureauetje toe... en dan uh, ga ik mijn stem uitbrengen. Zo. Zo is dat. En dat moet u ook doen, dames en heren, want het is echt belangrijk. De gemeenteraad is hetgeen, de politiek, die het dichtst bij u staat. En uh, dat is toch wel belangrijk dat je daar enige invloed op hebt. Niet waar? Ja. Nee. Dus uh, laat nou eens zien dat u uh, gewoon uh, zorgt voor 60, 70 opkomst in dus antwoord. Dat zou hartstikke mooi zijn. Niet waar? Jawel. Doen, doen, doen. Ja, doen. Tuurlijk. Kijk, ik zeg altijd, als je niet stemt, mag je ook niet zeuren. Dus Dat is een goede vraag, hè? Ja, maar dan, nee, dat kan Als je niet, niet nee, gaat nee, stemmen, nee. heb je ook geen recht van spreken. Nee, vind ik ook. Oh, we zijn het eens. Ja, we zijn het. Tot ja, we, voor nee, we zijn vaker even. Ruud? Kan ik weer geen ruzie met hem maken? We zijn het eens. Goed. Hey, uh, we gaan uh, naar het NOS journaal dames en heren. Dus ik uh, zie u zometeen terug met een leuk cabaretstukje. En daarna. Nou ja, cultuur en politiek.